De ouders willen nu dat de rechter de zaak bekijkt. Dirk Kuit en Wesley Snijder zijn volgens het AD door de politie verhoord als getuige in een groot onderzoek naar de criminele organisatie van de Haagse Piet S. Kuit en Snijder zouden met forse bedragen hebben gegokt op een illegale website die volgens het OM was opgezet door de zoon van Piet S. In het geval van Kuit zou het soms gaan om 25.000 euro per dag. Pites wordt verdacht van witwassen en grootschalige drugshandel. De groksheid is inmiddels uit de lucht. Beide voetballers hebben nog niet op de berichten gereageerd. Bij de ontploffing van een tankwagen in Sierra Leone zijn zeker 84 mensen omgekomen. Dat gebeurde gisteren in Freetown. Tientallen mensen raakten gewond. De ontploffing was in een buitenwijk van de hoofdstad... nadat de tankwagen op een druk kruispunt op een ander voertuig was gebotst. Bij een concert van rapper Travis Scott op een festival in Houston, Texas... zijn zeker acht mensen omgekomen. Ook zijn tientallen mensen gewond naar een ziekenhuis gebracht. Volgens de brandweer vielen de slachtoffers toen veel mensen bij het podium probeerden te komen. Het festival in Houston is stilgelegd. Het weer bewolkt, vooral in het westen en noorden wat lichte regen. In het zuidoosten ook af en toe zon, het is zo'n 11 graden. Vanavond en vannacht vanuit het noordwesten op meer plaatsen wat regen... gaat het ook harder waaien... Morgen weinig verandering, af en toe een bui, afgewisseld door wat zon een graad of 11. Dit was het NOS journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene Geest van de AWB.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 Oké, okay, dus dan mag je wel zwemmen. Ongeluk. Dan mag je zwemmen, dan mag je lekker met een handdoekje liggen. Op het gedeelte van de wacht. Want één kant is vrij voor de mensen en de andere kant is echt voor de dieren. Dus dat is afgesloten ook voor de mensen. En hoe ontwikkelt zo'n plas zich? Ik bedoel, komt daar leven in die plas? Uh, nou, het, het, sinds het eigenlijk gegraven is, uh, hebben ze natuurlijk wel jarenlang uh, gestoeid met... Uh, ja, eigenlijk een, een soort met... Uh,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 Ja, en, en, en, en ik zie regelmatig... als ik zelf ochtends vroeg de duin in ga... en bij de Oosterplas ben... dan staan er vaak de dammet water te drinken... aan de, aan de rustkant, waar ja. de mensen in lopen komen. Dus eigenlijk een heel mooi stuk. Ja. Hebben jullie daar ja, ook last van overschot aan herten? Uh, in de Kennenbeduinen niet. Daar wordt gewoon elk jaar... Uh, toch wel uh, in het beheer... door uh, Natuurmonument en PWM... Uh, herten afgeschoten. dus Zodat het uh, ja, een mooi niveau blijft. En dat is natuurlijk in de waterleidingduinen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 But rain but places snow That's just pretty fucking lame, yeah The sun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 Lijkt me ook heel verstandig. En dat doen we niet, we zijn volstrekt onpartijdig. Maar je hebt acht kandidaten. Kun je ze in het volgorde van nummer 8 en nummer 1 even kort benoemen? Wie en wat? Ja hoor, ja, zeker. Uh, uh, Lola Roeg. kijk, eventjes een nuance. Uh, voorgaande edities... Uh,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 Uh, iedereen strijdt direct mee om de eindprijs. Oké, Oké. Okay, okay. uh, en, en dan, nou, dan nee, nu ja, gaan we, we over naar de, de acht, acht <hij> Ja, sorry. Uh, <hij> we <hij> hebben een uur toch, begrepen? Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Je, je, je moet een beetje opschieten, Erik. <hij> Lola, okay, okay. <hij> Lola Rugebrecht van Friends Bar and Kitchen. Uh, dan Delaram hem. Verzaski. Zaskari, juist, altijd wel lastig. Delaram. Van Lambians Coiffure Ook uit de Haltestraat. Eigenlijk de overbuurvrouw van Lola. Die andere twee die je noemde, zitten die ook in de Haltestraat? Welke andere twee? Lola Ruggebrecht van Friends Bar and Kitchen die zit in de Haltestraat. En Delaram zit ook in de Haltestraat. Oké, okay, ja. Yeah. Die zijn dus overburen van elkaar. Dan hebben we Jim Keur van Autostrijder.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 het promenadeorkest ja? en zij ondersteunen dus het koor en de solisten. Oh, Oké, okay, zo maar. Ja. En wat is een kistorgel?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 Vrienden, we kunnen er nog wel. Ik weet niet hoeveel vrienden we kunnen. Altijd vrienden bij. We hebben, ik heb sowieso morgen uh, inschrijfformulieren... voor als je vriend wil worden van En uh, Ze worden van harte welkom geheten hoor. Want hoe ook, meer vrienden, hoe beter. Hoe beter. Oké, okay, Toos. Ontzettend bedankt voor uh, de uitleg. Ik hoop dat er, uh, de kerk lekker vol komt morgen. Ik hoop het ook, en, ja. En geniet ervan. Dankjewel. Dat zullen we zeker doen. Dankjewel. Dat, uh, dag. Dag.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 Cause you je because you talk pretty, cause je make mistakes. je je wacht, erin, je wacht,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 You want me to make it now on my house?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 In Nederland, hè? Laat even. Ja ja, ja, ja, ja. Dus niet alleen in deze regio, dat zou ernstig zijn. Als je het op Wat deze die... regio betrekt, hoeveel kinderen heb je dan?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 Nee, op dat moment de dagelijkse verzorging, Juist. maar um, er zijn nog wel degelijk ouders en die zijn altijd belangrijk, altijd. En dat vinden wij een belangrijk punt om te onderstrepen. Mm -hmm. um, ik, ik ga even chasseren, om zo duidelijk te maken, als jij een pleegkind in huis hebt en jij denkt, na nou, een maand ik ga naar de kapper toe, is dat heel fijn om dat even met de moeder te overleggen.